met het -journaal. De Ebola heeft grote gevolgen voor de economie van de zwaarst getroffen landen. De Wereldbank voorspelt dat het bruto nationaal product in Liberia, Sierra Leone en Guinea met 360 miljoen dollar daalt. Dat komt vooral doordat niemand meer zaken durft te doen met de getroffen landen. Ook durven arbeiders in de Ebola-landen zelf niet meer te werken, waardoor de uitvoer van grondstoffen steeds meer in gevaar komt. De laatste jaren ging het met vooral Sierra Leone en Liberia juist beter. Na burgeroorlogen in de jaren negentig... Het liquidatieproces Passage moet worden overgedaan... nu het OM met verdachte Fred R. een deal heeft gesloten. Dat vinden meerdere advocaten onder wie Nico Meijering... de advocaat van hoofdverdachte Dino S. en Ali A. Hij wil het hof het proces in hoger beroep stopt... de vonnissen van de rechtbank vernietigt en de strafzaak terugverwijst naar de rechtbank. Volgens hem zijn de gevolgen van de verklaringen... van de nieuwe kroongedrager Fred R. nog niet te overzien. Maar het OM is het daar niet mee eens en wil dat het proces doorgaat. De rechters van het gerechtshof zijn volgens de Wm goed in staat om de verklaringen van R te wegen. In Schotland wordt nog overal campagne gevoerd... om de kiezers nog over te halen om voor of tegen de onafhankelijkheid te stemmen. Verwacht wordt dat een recordaantal mensen naar de stembus gaat. Ongeveer 4 miljoen Schotten kunnen tot 11 uur vanavond hun stem uitbrengen. En verwacht wordt dat de uitslag morgenochtend vroeg bekend is. Zeiler Nicolaas Heinig heeft in het Spaanse Santander voor de tweede Nederlandse wereldtitel van de dag gezorgd... door in de laserklasse de afsluitende medal race te winnen. Maar het bouwmeester won vandaag ook al WK-goud in de laserradiaalklasse. En dan het weer volop zon, warm. In het zuidoosten meer bewolking, vaker bewolkt en vallen er wat buien mogelijk met onweer. Morgen, vooral in het oosten en noordoosten, kans op regen. Maar in de rest van het land breekt de zon weer door. En dan wordt het ongeveer 23 graden. In het weekend overal buien en vanaf zondag wordt het een stuk frisser. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Die file staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij Muiden 5 kilometer, verderop bij knooppunt les nog eens 5. Na een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Breukel en Knoopend Ouderijn 12 kilometer. Bij Ouderijn is de linker dicht. En ook een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij knopend Ouderijn zijn twee rij dicht, er blijft er maar eentje open. Vanaf knopend Lunetten staat 6 kilometer. Op de A13 en Aag Rotterdam bij het knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5. Verderop bij Moordrecht nog eens 5 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Dunette 4 kilometer. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 4. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu de muziekboulevard. Meer luisterplezier. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. ZFM. Alleen nog maar je naam vergeten. Mijn ogen dicht en niets meer weten.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 Red Carpet Bingo op 24 september. Red Carpet Bingo is een hippe bingo show voor ladies only... met exclusieve prijzen en boordevol gezelligheid. VIP ontvangst op de rode loper en een glaasje bubbels bij binnenkomst. Een avond boordevol gezelligheid, bingo, entertainment en luxe prijzen. Het prijzenpakket van de bingo bestaat uit echte goze hebben dingetjes. Beautybehandelingen, sieraden, varen over de vecht... parfumpakketten, weekendjes weg en nog veel meer bling. De hoofdprijs is een vakantiecheck ter waarde van 400 euro. Wil jij kans maken op een van deze fantastische prijzen? Bestel daar snel je kaarten, want op is op. Voor informatie op kaartverkoop zie redcarpetbingo.nl. We hebben ook een twee gangen bingo menu voor 19,50. Keuze uit een hoofdgerecht en een voorgerecht of dessert. Meer informatie: Meijer Zee, Strandafgang de Vervaar 16. De prijs per persoon is 30 euro, inclusief 5 bingo-kaarten. En de website is www.redcarpetbingo.nl Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti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 je verrai bien la fin du chemin Pas si de fleurs et pas de pleurs Au moment de l'adieu Je n'ai vraiment plus rien à faire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 Wilt u op andere dagen zwemmen, dan betaalt u voor de dagkaart 6 euro in plaats van 1195. Ik zou zeggen, tot ziens in het zwembad. Telefoonnummer 5712861. Ik herhaal 5712861. Of 0646075730. Ik herhaal 0646075730. Zondag 28 september het grote Shanti Korenfestival. Op vijf locaties, zowel in het centrum als op het strand, treden dit jaar maar liefst elf koren op met shanties en zeeliederen. Daarom, volgende week in Muziekpoelen van Lijf om 4 uur middags een special over dit fenomeen. Speciale gasten zijn mede-organisator Ben Zonneveld en VOC-zanger Leo van der Veen. Dus luisteren! try Vorig jaar was de Jutterkofferbakverkoop op het Gasthuisplein in Zandvoort een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om het evenement op 20 september weer te gaan organiseren. Wil u ook uw spullen verkopen op deze Jutterkofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 10 euro via www.oner-events.nl of telefoonnummer 06 194 27070. Ik herhaal 06 194-27-070. Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein 10. Daar kunt u ook dan direct betalen. Meer informatie, aanvang om 10 uur en de afloop is 4 uur middags. Zomer of winter, altijd weer ZFM. All of her days have gone soft and cloudy All of her dreams have gone dry All of her nights have gone sad and shady She's getting ready to fly Fly away Fly away FM Westkust weerbericht. In de grote delen van het land is het onbewolkt. Er is wel nevelig en zeer lokaal komt er eerst nog een misbank voor. In het uiterste zuiden is echte bewolking aanwezig... met aanvankelijk in Limburg enkele buien. Vandaag breidt de bewolking zich wat verder uit tot het midden van het land. Maar de zon breekt hier af en toe ook tussendoor. In de middag kunnen op meer plaatsen in het zuidoosten buien ontstaan. In het noordelijk helft is het overwegend zonnig. De maximumtemperatuur ligt rustig de 23 en de 26 graden... bij een zwakke tot matige oostenwind. Komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden zich af. Plaatselijk kan nog een bui voorkomen. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Vooral in het zuidelijke helft van het land wordt het nevelig... en kan er plaatselijk mist ontstaan. De wind blijft zwak oostelijk. Morgen overdag zijn er wolkenvelden, maar is er zeker ook nog ruimte voor de zon. In de middag komen er vooral in het midden en het noorden enkele buien tot ontwikkeling... en daarbij is opnieuw onweer mogelijk. De maximumtemperatuur ligt rond de 23, 24 graden. Bij een zwakke, tot matige wind uit richtingen oost en zuid. Zaterdag, bevolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur tussen de 20 en de 24 graden. Er is veel wind uit het zuidwesten. Zondag, vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 21 graden. Er is veel wind uit het noorden. Langs de stranden, vrij veel bewolking. In het zuiden van het land, zwaar bewolkt en een enkele bui... in een maximumtemperatuur tot 21 graden. Lollipop, lollipop, oh,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 So Jeans. Don't look back, baby, follow me I don't know where I'm going, but I'm finding my way Same old shh, but a different day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 Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. Kaarten zijn verkrijgbaar bij museum.zandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM De actie van gemeentebelangen Zandvoort wil op korte termijn in de raadscommissie samenleving spreken over de gevolgen van de wetwijzigingen op het gebied van wonen en zorg. De bezorgbehoeftigen in Zandvoort komen straks in de kou te staan als zij in de verzorgingstehuizen geen onderdak meer kunnen krijgen. Welke maatregelen zijn nodig en wat moet er met de verzorgingshuizen gebeuren? De partij vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen en heeft in een spreeknota een aantal oplossingrichtingen aangegeven. Live entertainment bij Holland Casino met Tania's Schil. Op 21 september treedt voor u 4 uur middags Tanya speciaal voor u op. De band speelt een eigen waar een tijdse mix van jazz, soul, pop en rhythm en blues die heerlijk is om naar te luisteren. Maar absoluut ook aanspoort om lekker te gaan dansen. U komt toch ook? Entry voorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Dresscode: stijlvol en verzorgd. En meer informatie, locatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro met uitzondering van de favorite cardhouders Holland Casino Zandvoort. De website www.hollandcasino.nl schuinstreepje Zandvoort. En de afloop is om 8 uur s avonds. Tell Ierse avond St. Patrick's Day's gemist? Wij gaan het nog even goed overdoen... met een ware Ierse avond... op zaterdag 20 september. Deze avond zal helemaal in het teken staan... van het prachtige Ierland... en zijn mooie producten en gezellige muziek. De enige echte Uncle Nobby treedt op. Komt u ook bij het feestje samen proosten... met de Guinness, Baileys... en andere diverse whiskies? De dresscode A Touch of Green. Meer informatie... Café Koper, Kerkplein 6... Telefoonnummer 023 5713 546. Ik herhaal 5713 546. Het e-mailadres is info.cafekoper.nl op de website www.cafekoper.nl. En het begint om 8 uur s avonds. Het CDA stelt vragen over de inbraakgevoeligheid van Zandvoort. Recent werd bekend dat Zandvoort de meest inbraakgevoelige gemeente is. Het CDA vindt dat zorgelijk. Ondanks alle pogingen om de veiligheid in de gemeente te vergroten... blijkt uit nieuwsberichten dat Zandvoort zeer inbraakgevoelig is. Reden voor het CDA om vragen te stellen aan het college... over meer mogelijkheden om inbraken te voorkomen. I'm gonna tell you Just because we're seventeen, Tell them all Oh, please tell them it isn't fair To take away my only dream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 Ik wens u een hele prettige avond en graag tot volgende week donderdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.